9 uur. Jampersen met het NOS-journaal. PVV-kamerlid Graus is nooit formeel geweigerd bij het gebouw van de Tweede Kamer, zegt kamervoorzitter Bergkamp. NRC schreef dat Graus van toenmalig voorzitter Ariep alleen nog het pand in mocht voor stemmingen... naar beschuldigingen door een oud-fractiemedewerker. Zij zei in de krant dat Graus zich schuldig maakt aan onder meer seksuele intimidatie. De PVV'ers spreekt de beschuldigingen tegen... Bergkamp noemt de berichten over Graus verontrustend... maar zegt dat zij als voorzitter geen onderzoek kan doen. China heeft het eigen Sinovac-vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf drie jaar. In het land kunnen op dit moment alleen volwassenen zich laten vaccineren. Volgens de directeur van Sinovac is het vaccin uitgebreid getest op kinderen... en is gebleken dat het voor hen net zo veilig en effectief is als voor volwassenen. Het is nog niet duidelijk wanneer China de eerste peuters wil inenten.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 CFM Zandvoort zaterdagavond. Restaurantjes zijn open. Ja, het gaat goed in Nederland. De corona is. Uh, ja, je zou bijna denken dat het helemaal weg is. Want uh, alleen maar positieve berichten. We zijn er uh, bijna allemaal. Hoor oh, je op het nieuws. Hè. Allemaal gevaccineerd. Bijna iedereen heeft de eerste al gehad. Nou, ik weet het niet. Maar uh, volgens mij uh, is het nog niet iedereen geweest. In ieder geval de jongeren die krijgt van de week een brief. Ja, uitnodiging voor, uh, voor de vaccinatie. Ik denk een uh, maandje te laat. Ik heb hem een maand geleden heb ik de eerste al gekregen. En deze maand de tweede. Dus. Uh, ja, dan vraag je je af, houden ze het überhaupt wel bij? Of is het gewoon van uh, uh, al die locaties? We geven uh, 20.000 uh, vaccinaties deze week aan elke locatie. En uh, als het op is, schrijven we op... Nou, oh, we hebben 20 uh, vaccinaties uh, aan mensen gegeven. Ja, ik weet het niet hoor, maar... Uh... We hebben zo'n antwoord zaterdagavond. Lekkere muziek op de radio horen. Als opening. Muziek van onder andere Rob Boskamp en Michael Lachman. Oftewel de Groovers Collectors met Don't Stop. Ik uh, hoop dat je een beetje leuke muziek vanavond hebt. Want uh, ik uh, ja, de festivals gaan weer beginnen. We hebben groen licht gekregen. En ik heb uh, mijn studio uh, geüpgraded. We zijn uh, van Pioneer. We mogen geen reclame maken. Maar eh, Pioneer is gewoon een appel. We zijn van Pioneer naar Den DJ overgestapt. En uh, ja, een nieuwe muziekcollectie bij elkaar verzameld. En dan heb je weer allemaal van die programma's. Om het geluid bij. Te maken. En dan heb je nog eens uh, mixed in key. Moet je maar opzoeken op het internet. En uh, ja, ik heb nu een hele mooie playlist. Ik snap er zelf helemaal niks meer van. Dus ik moet het voor de radio weer even aanpassen. Maar het gaat allemaal goed komen. Zie je wordt zo zometeen Alaio en Gallo. Samen met Kevin Heden, maar eerst die The praise card Fusing Andrea Love met Shine On Me, nieuwe versie 2021. Maar je kent hem pas wel. Ik heb hem al hier gedraaid.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 What do you do? <laughs> The Who is he and what is a he to you? Is he to you? Is he to you? Intuition How long Is that what you're really thinking of? Are oh, you wishing? Night walk, walk, walk. Samen met Paul Parser met New Love. En daarvoor horen we Alaio en Galo Futuring. Kevin Hayden met Who is He? De Clapton Extended Remix. CFM Zandvoort zaterdagavond. Een nightwalk. Een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Ja, zomer in Nederland. Hè, de hele weken bloedje, bloedje heet. En dan moet ik zeggen, s'nachts koelt het lekker af. En uh, ja, ik leef meer s'nachts dan dat ik overdag leef. Dus uh, ja, ik vind de temperatuur toch net iets lekkerder. Ik uh, ga pas naar buiten om vier uur, dus ik zie er heel erg gekleurd uit. Uh, maar niet heus, ik ben al spierwit. Dan denk je van de hele week zon. En uh, ja, ik lig de hele dag uh, overdag in bed. En uh, ja, pak een beetje om vier uur, s middags begin mijn dag, pas. CFM's antwoord. David Quetta, die mag zich sinds vanaf deze week de meest succesvolle act in de 57-jarige geschiedenis van de Nederlandse top 40 noemen. De Franse DJ, die momenteel met drie singles in de lijst staat, gaat in de puntenaantal Rihanna voorbij. Zo meldt de Stichting Nederlandse Top 40 gisteren. En sinds Quetta's debuut in 2002, maakte in de lijst uh, scoorde hij 50 top 40 hits. Samen vergadert hij volgens het puntensysteem van de top 40, waarbij de nummer 1 elke week 40 punten krijgt. En aflopend naar 1 voor de nummer 40, dat is ongeveer 14.801 punten heeft die man gescoord. Quetta overtreft daarmee deze week Rianne, die tot dusver weer 14.741 punten scoorde. Madonna 13.428, nee, 13 Marco Borsato 12.957 en de Rolling Stones 11.903 complimenteren de top uh, 5. En ja, David Quetta doet het dan uh, net even iets beter hè, met uh, 14.801 punten. CfM's antwoord, de Nightwalk. Ik weet niet of je een hond hebt of een konijn. Nou, Binnenkort schijnt het. Het schijnt wat misgegaan te zijn met de, met de nieuwe wet. Die ingaat, over twee jaar pas. Dus Ik denk dat die nog aangepast gaat worden. Maar honden moeten straks los kunnen lopen. Ja, Hoe kan het ook, hè? Gevaarlijke honden. Politiehonden die vrij op straat lopen. Denk niet dat het veilig wordt op straat. En als je een vogeltje hebt, een kanariepietje in een kooi. Dat mag niet want hij moet kunnen vliegen. Dus uh, het wordt nog een heel gedoe. CfM's antwoord, muziek. Daar nou, was ik jij aan je radio gekluisterd. Alain Duc and Danielle Guattarini with Everything You Want a Low Step Up 24/7 Remix If Rini, met Everything, The Low Step Remix. Ik, uh, ik heb even een beetje nieuws, de party update. Nou ja, het, uh, het, is, uh, het, is, uh, het gaat beginnen. Het start zijn uh, gaat uh, eerder gegeven worden als dat de bedoeling was. Nou ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik geloof niet zo wat alles wat ze in Den Haag zeggen. Want uh, ik had mijn agenda al drie maanden geleden... Vol werd de dagen dat uh, de overheid zegt, we hebben het nu vrijgegeven. Maar het techno-festival Awakening's gaat ook dit jaar niet door. De gemeente halen we meer. laat deze gevraagd aan uh, nu.nl weten geen vergunning te kunnen verlenen. Omdat het voor het evenement niet de benodigde politiecapaciteiten, die is daar niet beschikbaar voor. Ja, ik vind het triest voor woorden. De 20ste editie van Awakening's Festival ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. En voor dit jaar was in eerste instantie het weekend van 26... En 27 juli geprikt. Maar dat kwam te vroeg. Daarom werd het festival voor in de voorgaande jaren zo'n 80.000 uh, techno-liefhebbers die daar op afkamen uitgesteld tot het tweede weekend van september. En uh, volgens Peter Vamer, woordvoerder van de burgemeester Marianne Schuurmans, werden alle evenementen in Noord-Holland die zijn verplaatst naast elkaar gelegd en werd vooral gekeken naar de politiecapaciteit die voor de desbetreffende evenementen nodig is. En op basis van deze inventarisatie werden vergunningen wel of niet verleend. En festivals die al gepland waren na augustus gaan dan ook wel door maar uh, ja, is niet hè. Awakening's bestaat volgend jaar 25 jaar. En daar gaat de organisatie dan wel op inspelen. En uh, volgende maand worden de nieuwe plannen onthuld. Maar in ieder geval dit jaar, uh, ja, weinig kans hè. Het is uh, een beetje jammer. Zie je, we hebben zo'n de muziek. Lock and Crown nu met It's a Love Thing.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 your stereo and Nightwalk the on air dance show DJ Dance for TF Traditionaal dress met de Alter E. Chaney en uh, Laura Davy met Back To Me. Op 8, Flashbob met Closer. Op 7, Alex Pasta met Love You Better. Heb je er straks gehoord. Hè? Op 6, Missy en uh, Gero Blaster met House. Op 5, Kevin McKay en Tasty Lopez met Miss You. Op 4 deze week, Alex Mills en Lordo met Keep Pushing. Op 3, Glow Vibes en Lana Perilla met It's Over Now. Op 2, Kideko en Saffron Stone met The Music. En deze week nog steeds op 1. Plaat die al 100 miljoen duizend keer gehoord. En misschien ga je hem straks nog horen in de middag. Bij DJ Mouse op of bij DJ Kelly. dus we gaan hem niet draaien. Maar uh, deze week op nummer 1: wederom, milk and sugar in de purple disco-machine uh, Extended Remix Let the Sunshine. Nou, we hebben de hele week ook kunnen genieten van het mooie zonnige weer. ik hoorde morgen wordt het iets minder, maar wel zonnig en uh, het blijft gewoon lekker drogen. Zie je, Fems Alvords, andere muziek op de radio. DCP en Fellows met Rocking! Tot Dance Night. Dance Night. Get I want your love, get I want your love, my baby Get I want you so Get I want your love my baby Get I want your love Get I want your love my baby Get I want you so Straight van leuk You and me from love Club mix. En daarvoor DJ Mem. Een double D met everything. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer een donderstijd van DJ Mouse met zijn Global house Housepipe. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Caval En voor nu nog even muziek. Wat dacht je van Dunmore Brothers? Fusing Ayaba voet ik met Step Closer. Ik zeg tot zometeen na de break. Step Closer. I just wanna get to know you. Get closer. I just wanna get to know ya. Get closer. I just wanna get to know ya. Yeah. We seek deeper introspection, new direction and ascension yet still, yet still there's this tension Yet still there's this tension Yet still there's this tension Step closer I just wanna get to know ya. I, I, I, I